1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Cairo maakt zich op voor massaprotest. Tientallen Pakistanse militairen gedood in Peshawar. En president Obama bezoekt Robben-eiland. Het weer vanuit het zuidwesten en westen geregeld zon. In het oosten ontstaat vanmiddag mogelijk plaatselijk een bui. De meeste plaatsen blijft het droog. Vandaag en morgen wordt het maximaal 22 graden. Dinsdag maximaal 24 graden. Weg met Morsi. Met die oproep staan al tienduizenden demonstranten... op het Agrierplein in Cairo. Het moet vanmiddag het grootste protest worden tegen president Morsi... sinds hij precies een jaar geleden aan de macht kwam. Ook aanhangers van Morsi komen vandaag bij elkaar in de Egyptische hoofdstad. En volgens correspondent Sander van Hoorn. Zijn veel mensen bang dat het uit de hand gaat lopen. Berichten over heel veel buitenlanders, met name die Egypte verlaten... hebben mensen die uh, uh, zijn gaan hamsteren, uh, zeker voor het onzekere nemen. Niemand die weet wat er vandaag gaat gebeuren. Maar we hebben natuurlijk bij mindere demonstraties... Uh, aan het einde van vorig jaar gezien... dat het vrij snel, vrij serieus uit de hand kan lopen. En uh, dit lijkt een hele grote dag te worden... met mensen die de president steunen... met mensen die uh, uh, de president willen dat hij vertrekt. En als die elkaar tegenkomen kan dat heel makkelijk tot uh, gevechten leiden. En dan heb je natuurlijk ook nog de politie en het leger. Wat als demonstranten uh, tegenover hen staan? Hoe gaat dat? Ja, we zullen het later in de avond weten. Vanmorgen werd bekend dat een Nederlandse vrouw is aangevallen op het Tagriërplein. Het zou gaan om een jonge vrouw, begin 20. Uh, haar identiteit op dit moment is niet bekend. En wat er precies gebeurd is ook niet. Uh, bekend is wel dat het Taglierplein in toenemende mate... een gevaarlijke plek is voor vrouwen. Eigenlijk elke keer de afgelopen half jaar als daar demonstraties waren... zijn er verhalen geweest van vrouwen die betast werden... in het meest gunstige geval. Uh, en van wie uh, de kleren van het lijf gerukt werden... die door groepen mannen tegelijk te grazen werden genomen. Vreselijke verhalen. En uh, dat zou dus vandaag ook met een jonge... Nederlandse vrouw gebeurd zijn die inmiddels door de ambassade wordt opgevangen. Afgelopen dagen was het al onrustig in Cairo. Er vielen doden en honderden mensen raakten gewond. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een aanslag op een militair konvooi zeker 16 mensen omgekomen. 25 mensen raakten gewond. Een autobom ging af toen het konvooi door Peshawar reed. Volgens de autoriteiten zijn er vooral slachtoffers onder burgers... Veel auto's en winkels werden door de klap van de autobom beschadigd. Op de plaats van de explosie ontstond een grote krater. De autoriteiten vermoeden dat de Pakistaanse tak van de Taliban achter de aanslag zit. In Europa is geschokt gereageerd op berichten dat de Amerikaanse geheime dienst NSA ook Europese diplomaten heeft afgeluisterd. Het Duitse weekblad de Spiegel meldde gisteren dat kantoren van de EU in Brussel, Washington en bij de Verenigde Naties zijn afgeluisterd. Er zou ook zijn ingebroken in computers waardoor de NSA documenten en e-mails kon lezen. Het bericht in de Spiegel is gebaseerd op een document van klokkenluider Edward Snowden. De voorzitter van het Europees Parlement, de Duitse Schulz, zegt dat als de berichten kloppen dat ingrijpende gevolgen heeft voor de relatie tussen de VS en Europa. Hij eist opheldering. De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Assembloom zegt als dit klopt is dit weerzinwekkend. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. China heeft extra militairen gestuurd naar Xinjiang. In de hoofdstad Urumqi reden tientallen panzerwagens en vrachtwagens met troepen door de straten. Een groot deel van het centrum was afgesloten. Bij incidenten de afgelopen week zijn in Xinjiang zeker 35 mensen om het leven gekomen. De spanning in de regio in het noordwesten van het land is opgelopen. Het is vrijdag vier jaar geleden dat bij onlusten tussen bevolkingsgroepen bijna 200 doden vielen. De Oeigoerse minderheid vindt dat ze wordt gediscrimineerd ten opzichte van de Han-Chinezen. Een vrouw uit Leeuwarden is gearresteerd in verband met de dood van haar zoontje van acht maanden. De baby werd gistermiddag met hoofdletsel vanuit het huis van de moeder naar het ziekenhuis gebracht. En het werd later die dag vanuit Leeuwarden naar het UMC in Groningen gebracht. Daar is de baby s'avonds overleden. In het huis van de moeder waren gistermiddag ook nog andere mensen aanwezig. In Den Bosch schuift vandaag een brug millimeter voor millimeter op zijn plaats. De nieuwe brug over de Dieze moet ervoor zorgen... dat de treinverbindingen met Nijmegen en Utrecht vanuit Brabant makkelijker worden. Omdat de brug op zijn plaats wordt geschoven... is er deze weken geen treinverkeer mogelijk... tussen Den Bosch en het noorden en het oosten van het land. Kijk hierover. zodanig Lopen we hier naar Tuzer, gaan we het trapje op. Staan we achter de leuning, kunnen we het werk zien. Zo, lopen over het spoor, dat gebeurt ook niet iedere dag. Het is wel fijn dat de treinen niet rijden, dat je er overheen kunt lopen. Nee, dat is inderdaad het enige voordeel. Dat we nu alle ruimte hebben om hier te kunnen wandelen. En we hebben natuurlijk ook goed zicht op, het, op wat er precies gaat gebeuren. En dan lopen hier natuurlijk, tientallen werklieden zijn hier natuurlijk bezig... om alle voorbereidingen te treffen... om daadwerkelijk ook dat brugdeel op de juiste plek te krijgen. Dat schuift heel erg langzaam. Hoeveel meter moet er geschoven worden in totaal? In die vier, vier, vier uur dat hij aan het schuiven is? Nou, het is van grofweg 20 meter wat we moeten afleggen hier... En daar zijn we inderdaad een uur of vier, vijf mee bezig, is de verwachting. Nou, het voordeel daarvan, afgezien van al die technische details die ik natuurlijk allemaal nog zou kunnen vertellen... is het voordeel uiteindelijk ervan voor de reiziger dat er liggen nu dus twee sporen. Dus één spoor heen, één spoor de andere kant op. En straks gaan er vier sporen komen. En ik begrijp ook dat we in de winter minder reden hebben om te lachen over ProRail wat er gaat gebeuren is dat, we, dat er hier nu tot het station twaalf uh, wissels liggen. En waar we mee bezig zijn is juist om te kijken van waar zouden we eventueel wissels weg kunnen halen. Nou, dat uh, zijn er hier en af in Den Bosch zijn dat er zes. Wat je natuurlijk in de winter inderdaad hebt is dat je uh, soms een blok ijs hebt wat van een trein kan, kan vallen. En uh, wat dan precies in de wissel terecht komt. Als we doorlopen dan komen we daar op een plek waar een tribune staat. Daar kunnen mensen gaan kijken hoe die brug langzaam centimeter voor centimeter aan het schuiven is. En kunnen ze sowieso kijken hoe de voortgang hier is. Maar het kan ook op internet. Ja, klopt. Als mensen kijken op wwwpro slash sporen in Den En Nu gaat het heel langzaam met die brug, maar straks moet hier de dus treinen 10 minuten achter elkaar, hup, hup, hup, over de rails kunnen gaan. En nu kunnen wij er nog overheen lopen. verslag van Joris van de Kerkhof. De Amerikaanse president Obama, hij ging niet naar het ziekenhuis waar Mandela wordt verpleegd... maar vandaag brengt hij wel een bezoek aan de plek waar de voormalige anti-apartheidstrijden jarenlang werd vastgehouden. Robben Eiland. Correspondent Els van Gelder, Els, wat gaat hij daar doen? Ja, hij gaat daar de cel van Mandela uh, bezoeken, uh, samen met zijn gezin. Hij heeft ook gezegd dat hij het belangrijk vindt om zijn dochters dat te laten zien. Uh, Obama is al trouwens wel vaker op bezoek geweest daar, uh, daar in die cel. Maar ja, dat hij dat nu doet, terwijl Nelson van Mandela in het ziekenhuis uh, ligt, is natuurlijk ook wel heel erg symbolisch. Ook over hoe hij zijn held, zijn persoonlijke held, Mandela wil eren. Hoe wordt Obama in Kaapstad ontvangen? Uh, ja, hij is net aangekomen, dus hoe hij daar ontvangen wordt... Uh, nou ja, kijk, het wordt natuurlijk het hele bezoek is wel vrij overschadigd nu... door uh, Nelson Mandela in het, uh, in het ziekenhuis. Ik denk dat het normaal gesproken was er veel meer aandacht geweest... Uh, voor het bezoek van uh, Obama. Terwijl nu toch veel Zuid-Afrikanen nou ja, met hun hoofd en hun hart bij, uh, bij Mandela zijn. Um, wat we wel zagen gisteren in, in Soweto, bij de, dicht bij Johannesburg... daar was het, uh, ja, stonden veel Zuid-Afrikanen toch wat te kijken naar, uh, naar de auto... die Langs kwam rijden onderweg naar de universiteit. Daar was positieve opwinding en ook wat negatieve opwinding. Er was ook uh, enkele, ja, ongeveer 100 demonstranten waren op de been om, om te protesteren tegen Obama. Dus ja, daar was het uh, een beetje gemengd, het onthaal van hem. Ze zijn niet tevreden over zijn beleid in Afrika? Ja, eigenlijk was het, ik, ik was er zelf ook en ik heb met die demonstranten gesproken. Uh, en eigenlijk was de lijst vrij lang en ging ook alle kanten op. Dat ging uh, tegen Afghanistan, tegen drones, tegen Israël beleid. Um, eigenlijk opvallend genoeg vooral tegen buitenlands beleid buiten Afrika. En niet zozeer uh, over het beleid in Afrika van Amerika. Hij zal ook de harten van de Zuid-Afrikanen willen winnen. Hij is een goede spreker. Met welke boodschap komt hij naar het land? Ja, hij, wat eigenlijk Zuid-Afrika vooral wil... en wat ook Obama nu al heeft aangegeven... is dat hij dat ook zou willen... is toch weer de handelsbetrekkingen versterken. Kijk, China speelt nu een hele grote rol op het continent. Hij heeft eigenlijk overgenomen als handelspartner van de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten wil dat toch wel weer versterken. En wat hij heeft aangegeven onder meer in Zuid-Afrika... is dat hij een overeenkomst wil gaan verlengen... als het gaat om Zuid-Afrikaanse producten... die dan quota-vrij en tariefvrij naar de Verenigde Staten eh, mogen. Ja, dat is heel belangrijk voor Zuid-Afrika. Um, en verder heeft hij ook al uh, toegezegd dat hij in ieder geval 7 uh, miljard dollar gaat investeren in de ontwikkeling van elektriciteit in Afrika ten zuiden van de Sahara. Dus ja, dat is ook een heel belangrijk nieuw initiatief van de Verenigde Staten. Wat het leven kort over Mandela. Wat zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand? Ja, de laatste berichten is eigenlijk nog steeds uh, kritiek, maar uh, stabiel. Uh, ja, er komt uh, wederom weinig informatie naar buiten. Dus de laatste berichten die we hadden gehad... Uh, ja, was dat het wel wat beter met hem gaat. Maar natuurlijk dat het nog steeds uh, een hele zieke man is op dit moment. Korsman, Els van Gelder, dankjewel. Sport. De tweede etappe van de Tour de France staat op het punt van beginnen. De redders zijn nog steeds op Corsica. Net als onze verslaggever Gio Lippens, Gio gaat de etappe met alle 198 renners van start. Ja dat gaat hij en dat zou je toch niet hebben gezegd gisteren. Als je het slagveld overzag eh, na de finish. Met name die enorme valpartij waarbij Tony Martin betrokken was. Werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Werd daar gecontroleerd. Eerst werd er gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. Maar wat bleek eh, hij heeft wel een hersenschudding, Een lichte hersenschudding. Hij heeft een gekneusde long. Wat schaafwonden. En blijkt toch in staat te zijn om die etappe van vandaag aan te pakken. En zijn ploegleider zegt hij moet maar een beetje door de pijn heen bijten. Net als Gert Steegmans een ploeggenoot van hem die ook ten val kwam. Uh, ja, verder veel schade uh, bij Johnny Hogeland. Uh, die val uh, gisteren, uh, hij raakte met zijn wiel in een uh, spandoek. En klapte daarbij op het wegdek. Hij heeft 15 hechtingen in zijn arm. En vanmorgen heeft hij even 20 minuutjes op de roller gezeten. Dus even gefietst zonder dat hij vooruit kwam. En hij heeft geconstateerd, ach het gaat eigenlijk best wel. Dus ik kan ook wel starten. En zo gaat iedereen uiteindelijk van start met schaafwonden. Peter Sagan bijvoorbeeld gisteren bij die valpartij betrokken. Ja, ze zijn allemaal niet even fris. Maar ze gaan wel van staat 198 man dus. Zo meteen om vijf voor half twee aan de start. Heuvelachtig parcours, wordt het wel een finish voor de sprinters? Het wordt niet echt een finish voor de sprinters. Uh, ik denk dat de sprinters er toch af gaan hoor. Want uh, we hebben een uh, call van de derde categorie. Daarna uh, gaan ze dan nog eens een keer een call van de tweede categorie over. Boven de 1100 meter. Ja, dat is toch wel wat meer weggelegd voor de echte klimmers. Daarna een hele lange afdaling. Dan kunnen er nog mensen terugkomen. Maar dan hebben we 15 kilometer. Voordat we uiteindelijk Ajaccio binnenrijden... is er nog eens een keer een uh, bergje van de derde categorie. En ik denk dat daar de meeste sprinters er toch echt af moeten. Behalve misschien mannen als Peter Sagan... En noem ze maar op. Want die hebben misschien wel de benen om eroverheen te komen. En dan is het maar hopen dat die bussen allemaal goed door de finish zijn gekomen. Want het incident van gisteren... Ja, dat heeft er ook nog wel wat gevolgen gehad. De, het ploeg van de Orica GreenEdge heeft sowieso een boete gekregen... van 2000 Zwitserse frank. Zeg maar Ongeveer 1600 euro is dat. En de teambaas Matthew White... die heeft alle verantwoordelijkheid op zich genomen. Die heeft gezegd... ik betaal die boete uit eigen zak. Want ik ben verantwoordelijk... ook voor het rijgedrag van mijn buschauffeur... die daar op dat moment nooit meer had mogen zijn... omdat die boog al omlaag gehaald was. Dus wat dat betreft... maar hopen dat het vandaag allemaal goed gaat. Ik denk dat ze extra gewaarschuwd zijn. En ik denk dat ze hier aan de finish ongelooflijk streng zullen zijn. Jules Lippens. Er is verkeersinformatie. En bij de we zit John Bakker. Met files door werkzaamheden op de A7... vanaf Den Oever naar Amsterdam bij Horen, 2 kilometer. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Voor de brug bij Gorkum, 8 kilometer. Ze zijn nog altijd bezig met een spoedreparatie aan de vangrail. De rechterrijstrook is afgesloten... Verkeer richting Gorkum kan vanaf Knoop het Hoijpolder omrijden via Rotterdam. Een verkeer richting Utrecht kan ook omrijden via Den Bosch. Dan nog een afsluiting. Het gaat om de N220 Maasluis richting Hoek van Holland. De weg is helemaal dicht tussen Westerlee en Schravenzanden. De oorzaak is een ongeluk. Omrijden kan. Volgt daarvoor de borden U36. We besluiten nog even de hoofdpunten van dit uitgebreide nos journaal In de Egyptische hoofdstad Cairo hebben zich al duizenden betogers verzameld. Zij eisen het aftreden van president Morsi. Ook aanhangers van hem komen op de been. In de Pakistanse stad Peshawar zijn tientallen doden gevallen bij een aanval op een konvooi van het leger. En president Obama is in Zuid-Afrika. Hij brengt vanmiddag een bezoek aan Robben Eiland. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De Haarland hier over de sterk. Ja, is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, de gast dit uur op de perstribune. De voormalige wielrenner Bart Voskamp, superknecht. Winnaar van een etappe in 96, een toeretappe. Nu analist bij de NOS. Vragen de perstribune.nl, twitteren kan ook. Hashtag perstribune. Vliegende kiep Jules van der Wart bij Jarrell Hasselbank. Nieuwe trainer van FC Antwerp. En op het antwoordapparaat een vraag over de toon van interviewen op Radio 1. Sven Kokkelman, presentator van Goedemorgen Nederland, zometeen. En uh, bel even met fotograaf, wielerfotograaf Cor Vos. Gisteren pensioengerechtigd uh, geworden. Heeft heel veel Tour de France meegereden met fototoestel achterop de motor. U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Bart Voskamp, goedemiddag Bart. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. De Tour is weer begonnen. Is dat ook voor jou weer een, een, een bijzonder momentje als oud-wielrenner? Ja, je leeft er toch wel weer naartoe. Uh, niet meer zoals vroeger, maar een beetje de spanning voel je wel mee. Je leest de interviews, je ziet de beelden. Je, je hebt een beetje een idee van hoe de renners zich voorbereiden... wat ja. ze te wachten staat en, en ja, hoe je er zelf vroeger in stond. Dan komt die tijd gewoon ook wel weer terug... Ja. en dan krijg je dan een bepaald soort uh, zomerse, uh, zomerse verliefdheidsgevoel naar de koers. Ja, want je zegt net niet meer zoals vroeger. Is dat ook een tikje heimwee? Uh, ja, maar je moet wel reëel zijn. Kijk, als ik die valpartijen zie, dan denk ik gewoon vreselijk dat ik daar niet meer tussen hoef te zitten. Maar aan de andere kant, als mensen een succes hebben of, of je ziet de mooie beelden. En, uh, het, is, het is ook een, een, een vorm van leven, dus die Heimweh is er wel. Soms niet, niet zozeer echt naar dat stukje fietsen. Maar alles eromheen, uh, hoe, je, hoe je met elkaar aan tafel zit, hoe je met elkaar omgaat. Ja, we, we hebben altijd uh, leuke contacten gehad uh, in de koers, altijd vroeger met, uh, met de ploegen waar ik heb gereden. Ja, eigen wereld waar je dan in leeft, neem ik aan. Weet je ook wat er om die wereld heen gebeurt dan, of is dat... Ja, de, echt een andere nou, tijd. Op, in de tijd van de Tour dan is dat echt uh, redelijk, uh, redelijk afgesloten. Kijk, uh, tegenwoordig uh, zitten mensen op internet s'avonds... en de, die trekken de hele wereld wel uh, hun kamer binnen. Maar ja, in onze tijd zat je gewoon echt eigenlijk in een gesloten wereldje. En uh, wij zochten dan nog wel eens gewoon s'avonds uh, de, de, de, de, de deur van het hotel op... om toch ergens een bakje koffie te, denken, te drinken... om toch even het circus te ontlopen. Ja. En het idee te hebben van, we zijn eigenlijk ook nog wel normale mensen. Dat, ja. dat gaf een hele goede afleiding. Want je komt in heel veel buitenlanden, maar wat zie je van die buitenlanden? Veel te weinig, hè. we hebben het net even heel kort uh, beschreven... dat het eigenlijk jammer is dat, dat je eigenlijk zoveel meemaakt, zoveel ziet... en dat je er te weinig mee doet. Je had eigenlijk een soort van een dagboekje bij moeten houden... waar je aan kunt refereren en een ingang hebt om eens even terug te gaan in die tijd. Hoe zat dat ook alweer? En dat gebeurt een soort met uh, een ontmoeting met, met oud-collega's wel weer... dat, je, dat de een de, de ander aanvult. Ja, dat is wel jammer. Dat, uh, daar had ik wel over willen doen. Ja, superknecht, zei ik. Uh, is dat een naam? Is dat een naam? Ja, Superknecht is een hele mooie naam. Maar uh, ik ja, voel me daar een klein beetje tekort in gedaan. Ik heb ook wel koersen gewonnen. Ik heb ook, ook de Ronde van België gewonnen. Een paar keer Nederlands kampioen tijdrijder geweest. De etappes in de Ronde van Spanje ook gewonnen. Dus. Maar wel, de basis was wel. En zeker bij TVM. dat ik de sprinter Jeroen Blijlevens bijstond. Ja. En de ruimte die er was om zelf te, te winnen, ja, die, die nam ik ook wel, uh, nam ik ook wel aan. Ja, nou ja, want het is heel belangrijk natuurlijk. Uh, zeker op zo'n dag als, als gisteren. Ja, nou, hoewel gisteren was misschien niet maatgevend voor een echte uh, etappe die in een deftige sprint eindigt. Het was een chaos en een zootje natuurlijk. Ja, maar daar gaan ze van tevoren niet van uit. Hè? Je, gaat, nee, precies. Je, gaat, je gaat uit van een scenario ja, ja. Dat, uh, dat je een sprinter in de ploeg hebt en uh, dat je daarvoor gaat rijden. Dus die moet je van, van, van, van eh, vooraan afzetten, zorgen dat er niemand weg is. Nee. Dus ja, dat is dat... waar, waar. zou jij gisteren gereden hebben uh, in Bastia als je Jeroen Brey-Levens achter uh, je had gehad in die etappe? Dan kun je ongeveer je plekken aangeven dan? Ja, twee, wat, wat dat kilometer. betreft verandert er niks. Hè. We hebben nu ook de, de, de ploegen van, van Quickstep en van Argos... en van, uh, van, van, van, van Lotto die voor hun sprinters rijden. Ja, in onze tijd was het met Telecom en, en, en TVM en, en de ploeg van Cipollini. Dus ja, die rollen zijn eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Waarschijnlijk had ik ook uh, ergens in het terreintje uh, gereden... en had ik ook mijn dingetje gedaan uh, tot, uh, tot, tot in de finale. En, en hoe en voel je je dan Bart op zo'n moment? Ja, ben dan heel heel beroerd, heel, heel want het is... Uh, de stress is enorm, want je doet je werk, dus je zit uh, aan je max te fietsen... en je probeert dan jouw sprinter van voren te houden. Dan komen er allerlei uh, jongens en, en om je heen rijden die daar eigenlijk ook een plekje willen hebben... maar voor je gevoel horen ze er niet, want zij trekken de sprint niet aan. Dus je krijgt een soort van hiërarchie, je gaat je plekje verdedigen... je gaat wat roepen, een keer een duwtje uh, uitdelen. Ja. Dus ja, dat is allemaal is echt totale, totale oorlog daar op het laatst. En ja, dat is nooit leuk. Het is altijd belangrijk, tenminste dat vond ik fijn. Laat ja. de eerste week maar eens voorbij zijn. En dat, dat, zo spreken die jongens nog steeds. Ja, je zei net al terecht, je kon natuurlijk meer dan uh, Knecht. Je was een goede tijdrijder, twee keer Nederlands kampioen tijdrijden. Twee gewonnen etappes in de Ronde van Spanje. Eentje in de Tour, uh, 96. Ja, daar moeten we even bij nadenken hoor. Ja, dat is al zo lang geleden weer. <laughs> ja, jij, jij weet wat ik bedoel. Ik weet wat je okay. bedoelt. Uh, het ja. is ook vaak inderdaad als, uh, als, als, als de sprake komt uh, doordat je, dat je wielrenner bent. En dan, uh, ja, dan was altijd de tweede vraag, Goh, heb je wel eens wat gepresteerd? Nou, dan zeg je, ja, ik heb ja. wel eens toegereden. Tour gereden. Nou, de vraag, ja, heb je wel eens resultaat gehad? Nou ja. Ik heb wel eens een etappe gewonnen. Oh, oh, ja, maar ben je ook niet, ben je niet gedisqualificeerd geweest? Juist. Nou ja, goed. Dat, dat moment bedoel jij, denk ik. Nou ja, vertel wat er toen gebeurde. Ja, oh, ik denk dat er, er komt nog nee, iets maar nee, dat nee, nee, Ik, vertel ik, vertel dat ik zal hem zelf ja. vertellen. Ja. In, uh, in 1996 won ik een etappe. In 1996, uh, dus in 96 won ik een etappe tegen een Duitser, Christian Hen, met tweeën voorop. In ja. 1997, eigenlijk hetzelfde verhaal. Weer vanuit de koproep, weer met tweeën weg, weer met een Duitser. In dit geval Jens Heppner. En hij, uh, hij en ik rijden naar de finish. We zijn allebei niet de, de meest uh, uh, getalenteerde sprinters. Dus ik ga de sprint eigenlijk wat te vroeg aan. Hij wil heel dicht langs mij, uit de slipstream, over mij heen komen. En ja, we raken elkaar en we stuiteren schouder aan schouder de finish over. Ik als eerste en Jens als tweede. Dus formeel gezien, ja, was ik winnaar van de etappe. Alleen de jury uh, dacht daar destijds uh, anders over. Ja, en dat steekt je tot op de dag van vandaag? Ja, kijk, aan de ene kant word ik er altijd aan, aan herinnerd. Dus dat is op, op zich wel ja. leuk. Dus dan heb je een herinnering aan vroeger. Uh, aan de andere kant ja, heb ik één etappe gewonnen. En als je de twee had gewonnen, dat staat heel anders in ja. een lijstje. Nu ben ik een van de velen die één etappe uh, heeft gewonnen. Maar twee is alweer, uh, alweer bijzonder nou, natuurlijk. We, we laten het toch nog even horen hoor, die, uh, die winst in die etappe. Nou, Bart, schijnbeweging. Ja. Nog een schijnbeweging. Ja. Nu aan gaat hij vol aan. Nu moet je heel sterk zijn, uh, Voskamp. Voskamp gaat goed. Hij gaat goed aan, hij gaat ja, ja, goed ja, ja, aan, ja, ja, hij gaat goed ja, ja, aan. Ja, ja, ja, ja. Bart Voskamp wint de etappe, yes. Bart Voskamp wint de etappe, TVM kan de champagne opentrekken. En het is de derde etappe overwinning voor dat vermaladei de Nederlandse wielrennen. Niemand kwam vooruit in het voorseizoen. En nu ineens pakken ze de derde overwinning. Ja, dit, dit was een echte. Dit was, een dit was de echte overwinning, ja. ja. ja. ja. En uh, uh, wat doe je daarmee vandaag de dag? Ja, je kan zeggen, ik heb een etappe gewonnen in de toekomst. Ik vind er heel wat, hoor. Jij zegt, ja, ja, ben je een van de velen. Maar, nou ja, ja. Het, het voelt net zoiets als, als dat je een diploma haalt waar je hard voor gewerkt hebt. Of uh, het voelt... Uh... Ja goed, ik bedoel, je bent van kind af aan wielrenner geweest en nooit het idee gehad dat je ooit je profrenner kon worden. Dus het was al een stap dat je profrenner werd en dat je dan aan de tour mee mag doen is al geweldig. En dat je daarin in het, op het hoogste niveau ja, een onderdeeltje van kan zijn en daar uh, uh, een etappe kan winnen. Ja, dat, dat voelt nog steeds wel, uh, wel ja. fijn en prettig. En het voordeel, dat doe je denk ik op. Ja, ik, ik ben ja. in de kleding, uh, in de fietskleding gaan werken. Dus... Ja. Oh ja, dus je bent er wel in die wereld uh, gebleven ja, natuurlijk. je kunt, ja, je kunt ja. ook weinig anders. Ja, nou, kom op. Ja, maar je zei het even gemakshalve bijna uh, achterloos. Je ja, bent als kind al uh, wielrenner. Ja, maar dat kan niet elk kind zeggen. Ik bedoel, nee. Er is een moment dat je denkt, ik, ja. ik ben wielrenner. Ja, er zijn eigenlijk weinig kinderen die in mijn tijd ook wielrenner werden natuurlijk. Iedereen had wel een fiets en iedereen fietste wel ja. hard op zijn fietsje. Nou ja... Ik kan het wel even kort uh, schetsen hoe dat ontstaat. Hoe ontstaan. begon het? Hoe begon het? Uh, nou ja, het begon eigenlijk door Joop Zoetemelk en Joël van der Velden en, en de, de realiteit Dat ik fietsen ging kijken en dat ik dat zo leuk vond. Dat ik op mijn fiets uh, met een aantal vriendjes uit de klas dat spelletje na ging doen. En wij reden dan de Tour de Tartos en dat was een wijk in Wageningen. En dat ging met een horloge, er was nog geen stopbord. Het ging gewoon met een horloge. Wie reed het snelst? Nou, daar deed ik het denk ik aardig, van ik, ik had er plezier in. Ja. Ik voetbalde bij Wageningen en dan, uh, ja, dan kwamen we van de Wageningse berg af teruggefietst uh, de stad in, uh, waar we woonden. En dan ja, ging het eigenlijk beter als het voetballen. Dus mijn vader, mijn zus en ik hebben toen een toerfietsje hmm. gekocht en zijn gaan fietsen. Uh, nou goed, dus dat ging ook goed. Ik kom bij een toervereniging, je rijdt de oude mannen eraf. Die nu mijn leeftijd hebben, zo midden veertig. En die adviseren dan ga ze bij een wedstrijdclub. Nou ja, van die wedstrijdclub ja, won ik gelijk het eerste wedstrijdje, Nou, daarmee verkocht. En wa waren uiteindelijk de jaren bij TVM de mooiste jaren? Uh, ja, waren zeker een van de mooiste jaren. Uh, we hadden daar echt een, een, een hechte vriendengroep. We hebben daar echt veel lol mee gehad. We waren ook wel, denk ik, op dat moment zeker kameraden. Kijk, nu ze, je bent wel vrienden, alleen je ziet elkaar niet meer. Of bijna niet meer, omdat ik niet meer actief ben als ploegleider of dat soort dingen. Dus het waren zeker mooie jaren. Ik heb bij Bankieren Loterij ook een hele mooie jaar gehad. Het was ook echt een, een, een hecht Het jaar in Italië was een, een, een leerzaam jaar als, als mens. Je uh, bedoel, je hebt keer met een andere cultuur te maken. Je, je hebt met dan Hele andere dingen te maken. Je moet daar wat meer overleven. Dat is niet zoals, zoals thuiskomen. Dan moet je echt wel een beetje je best doen om proberen daartussen te komen. Ja, dus ik, ik, ik heb over het algemeen wel uh, kan ik met plezier terugdenken. Mooi. Bart, wat is jouw nieuwsmoment van de week? Mijn nieuwsmoment van de week? Ja, dan, wat ik al zeg, je weet niet zoveel anders als van wielrennen natuurlijk. Dus ja, ik heb het toch maar bij het, uh, het Belkin-verhaal uh, gehouden. Dat is voor mij het nieuws van de week. Omdat in deze roerige tijden er toch een sponsor is, sponsor is geweest. En die heeft gezegd, ja, wij hebben er gewoon vertrouwen in. En wij steunen dit uh, project. De dus oude Rabobank. De oude, oude Rabobank, uh, Blanco, is Belkin geworden. En wij steunen dit project. En als ik de, de uitleg van, van de baas hoorde, denk ik van ja... dat vind ik nou echt een, een heel mooi nieuwsmoment. En uh, waarmee we eigenlijk weer een stap verder gaan. Allereerst vinden wij de toegankelijkheid van uh, alle um, toeschouwers toch iets wat voor ons heel belangrijk is. Het tweede voor ons, wat heel belangrijk was, dat je dus een, een, je teamnaam is dus uh, hetzelfde als uh, team, team Belking. En dat is in de wielersport. En dat heb je dus ook in andere sporten, zoals bijvoorbeeld Formule 1. En ten derde, wat voor ons het allerbelangrijkste is, is een sport. Dus het is echt, in alle mogelijke landen wordt de wielersport uitgezonden. Dat is Rijnheer Jens, de vicepresident van Belkin. Ik begreep eigenlijk dat het voor de tourorganisatie organisatie wel lastig was, geloof ik, op het laatste moment om die naam in te voegen, Belkin. Uh, ja, nou, dat, dat, zal, dat zal ongetwijfeld, uh, omdat natuurlijk op het laatste moment zullen allerlei aanpassingen moeten zijn gekomen. Maar uh, ja, wel belangrijk dat dat uh, natuurlijk gehonoreerd wordt en dat, uh, dat zo'n Belkin wel gelijk in het grootste uh, evenement en de meeste publiciteit kan halen om daar gelijk wel natuurlijk, uh, zichzelf te ja. kunnen uitdragen. Wordt het de ploeg waar we naar moeten kijken, denk jij? Op moeten letten? Zeker, maar het was natuurlijk al wel een ploeg waar we op moesten letten. En wij als Nederlanders letten er heel veel op. En de vraag is natuurlijk gerezen, blijft het wel natuurlijk een Nederlandse ploeg? Wordt het Amerikaans? Hoe wordt het internationaal? En uh, ik het zal toch wat internationaler moeten. En daarmee zal het niveau van de Nederlandse renners ook uh, uh, hoger worden. Maar we gaan er zeker naar kijken. Het is toch wel behoorlijk van origine een, een, een Nederlands, uh, Nederlands ja. project. Nou ja, ik heb bij, bij Rabo altijd het gevoel gehad... het is wel een, een ploeg met een Nederlandse achtergrond. Maar ja, is het nou echt een Nederlandse ploeg, hè? Weet je, ik, ik kreeg geen warme gevoelens als Rasmussen bij wijze van spreken in het Geelreed. Nee, had ik ook niet. Hoor. Nee. Nee, ik nou, ook nog niet even waarom... los van alles ja. wat er rondom hem ja, gebeurd nou, is. Ja, maar... destijds ook niet. Nee, dat heb ik ook. Ik ben wat dat betreft wel uh, chauvinistisch... Ja. dat ik wel heel graag uh, de, de, de Nederlandse driekleur van voren ziet. En ik heb er niks Precies. mee, omdat ze toevallig voor die Nederlandse sponsorijen... heb ik wat minder mee. Maar ja, goed, je hebt die buitenlanders wel nodig... om een, in een internationaal uh, peloton wel tot een hoog niveau te komen. Ja. Je kunt niet alleen met een groepje Nederlanders. Dat, dat niveau is te laag. Ja, en Baalke Mollema... Gisteren gevallen? Ja, gisteren gevallen. Die Tot schoot rakelings langs een lantaarnpaal. Nou. Dus aan de ik, ik, ene kant dacht ik van... waarom achteraf waarom remt hij niet? En aan de andere kant dacht ik van... Ja, hij zal natuurlijk geen tijd hebben willen verliezen. En hij had een gaatje gezien, daar schiet hij ja. door. Toen kwam die lantaarnpaal, nou, daar schoot hij langs. Toen is hij op een, een renner geland. Uh, hij komt er gelukkig goed mee weg. Ze hebben geen tijd verloren, dus de, uh, geen problemen. Uh, zijn basiscondities goed. De Ronde van Zwitserland natuurlijk goed gereden. En uh, ja... Ik denk ook niet dat we moeten gaan kijken hoe hoog gaat hij in het klassement worden. Ik denk dat wij als Nederlanders en als liefhebbers gewoon moeten kijken van... waar kunnen wij een etappe winnen. We moeten niet met het klassement bezig zijn, want dan gaan we toch niet winnen. <totstuk> <totstuk> Straks meer, uh, analytisch vermogen van Bart Voskamp. En dan hoort hij ook wat de klachten zijn op ons antwoordapparaat. Maar nu de vliegende kiep. <totstuk> hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Uh, Jeroen... Jackal... Hasselbenk of Jimmy Floyd moet ik eigenlijk beter zeggen. Um, je bent vanuit Engeland naar Antwerpen gekomen om dat trainer te worden. Je hebt al uh, getraind met McLaren. Uh, je was assistent. Wat probeer jij als trainer te bereiken? Het hoogste. Het hoogste. Heel makkelijk. Het, het, het, het, uh, die ambitie had ik als speler. En, uh, en, en uh, dat, is, uh, dat is voor, voor verleden tijd... En nu probeer ik dat als, als, als trainer. Wat moet je kunnen, vind je, om goede trainer te zijn? Ik weet van jou dat je wel eens hebt gezegd... ik had graag met Van Gaal of met Hiddink willen optrekken om wat te leren. Maar ik denk dat je van Steve McClaren ook wel het een en ander hebt geleerd. Maar wat vind jij belangrijk als trainer? Ja, Alles is belangrijk. Hoe je met spelers omgaat. Hoe je overkomt. Hoe je, hoe je dingen ziet. Hoe je, hoe, je, hoe je die brengt. Heel veel dingen zijn belangrijk. Het belangrijkste is dat je een goede communicatie hebt met je spelers. Want uiteindelijk moeten die het doen. Dus, uh, en, en dat die weten exact wat jij verwacht van ze. Ook duidelijk zijn? Ja, dat, dat hoort er allemaal bij. Dat is met de communicatie. Hè? Ja. Ik hoor je ook heel veel nog Engels praten. Komt het omdat er veel Engelstalige spelers bij zitten? Ja, want uh, sommigen praten Nederlands, sommigen praten geen Nederlands. Sommigen praten Frans, sommigen praten... Weet je wel? En iedereen verstaat Engels, dus we doen het alleen in Engels. Ja, dat komt voor jou goed uit natuurlijk, hè? want je spreekt vloeiend. Ja, het is geen probleem. Nee, Nederlands of Engels uh, maakt mij niks uit. Ja, je hebt als voetbal een hele mooie carrière gehad. Uh, je bent in geweest, je bent topscorer van Engeland geweest. Uh, in Spanje met Atletico heb je het heel goed gedaan. Waar ga jij op letten met deze spelers? Hoe, hoe kun jij ze beter krijgen? Nou, Je zal individueel toch heel veel werk moeten doen met ze... Uh, in, in het seizoen. En. Uh, ja, je gaat op alle detailtjes letten. Uh, met je assistent. Dus. Uh, het inspelen van de bal, het aannemen van de bal, het, uh, het doordraaien, het, uh, het schieten, alles. Uh, positiespel, je, gaat, uh, je bent met heel veel bezig. Je assistent is Richard Strikker. Uh, volgens mij heb meneer je. Richard. Sorry, meneer Richard Strikker. <laughs> maar hij. Uh, uh... Volgens mij hebben jullie nog samen gespeeld toen, bij Telsa, klopt dat? Kennen jullie elkaar daarvan? Nee, hij speelde, toen ik bij DWS zat, speelde hij in het eerste en ik speelde in de A1. Dus jullie kennen elkaar al heel lang? Ja, jammer genoeg wel. Want voor vele mensen zou dat een verrassing zijn met wie jij dan assistent meeneemt. Oh. Uh, nou ja, om, om, om, omdat niet iedereen die geschiedenis kent natuurlijk. Nee, maar uh, het is ook niet voor iedereen. En het mooie is, hij heeft natuurlijk veel ervaring opgedaan met Volendam uh, de laatste jaren. Was dat voor jou ook een reden om hem mee te nemen? Nou, de, de, de grootste reden is gewoon dat ik uh, hem heel erg uh, respecteer als trainer en, en, en, en zijn visie. En uh, ik vind het gewoon een, een hele goede trainer. Een hele goede coach. Dus uh, waar ik echt uh, samen mee wil werken. En als persoon is hij een heel goed persoon. En dat denk ik dat, dat, dat heel belangrijk is. Hij uh, wordt gerespecteerd door heel veel mensen. En uh, dat is natuurlijk niet zomaar. Dat is ook het mooie van zo'n samenwerking. Um, je, je speelt in de, in, in de tweede klasse, zeg maar. Uh, je hebt nog een paar weken voordat de competitie gaat beginnen. Uh, de eerste wedstrijd thuis tegen Eendracht Aals. Maar je speelt ook nog tegen jouw club Nottingham Forest. Ja, uh, dat is op de twintigste. En, uh, wij gaan op trainingskampen in, in, in Engeland. Uh, en dan spelen we een paar wedstrijden andere uh, tegen uh, Forest. Waar ga jij de eerste weken met de competitie op letten? Wanneer uh, is het voor jou geslaagd? Het zal alleen uh, geslaagd zijn aan het einde van het seizoen als we promoveren. Dus uh, in het begin van het seizoen... ja, daar zal je natuurlijk nog steeds niet 100% staan. Maar uh, ja, het moet toch globaal... moet dat, moet dat uh, min of meer uh, er zijn en... Uh, ja, je gaat natuurlijk uh, letten op, op, op, op alle dingen, en, uh, op de achterhoede. Uh, daar begin je natuurlijk mee en, en dan ga je naar het middenveld en een dan spitsen. Ik dank je voor dit gesprek, ik ga lekker douchen. Ja, dat ga ik nu doen. Dank u. Waar is het. Het is uh, half twee, dank Jules van der Wart. De gast is Bart Voskamp. Bart, elke week krijgt onze gast een brief, een audiobrief van een oude vriend. En uh, deze hebben we voor jou opgeduikeld. Uh, beste Bart, uh, ja, we hebben jarenlang bij elkaar in, de, in dezelfde ploeg uh, gezeten eigenlijk. Het allereerste moment dat ik jou, uh, ja, jou echt heb leren kennen... was uh, in een wedstrijd, de Avenir. Dat was een open wedstrijd met uh, amateurs en beroepsrenners uh, gemengd. We zaten daar in de kopgroep. En, uh, 13 man of 14 man, uh, meen ik. Uh, er zat ook een ene Zabel zat ook in die kopgroep. En die... Uh, ja, die was al beroepsrenner ook bij Telecom. Uh, nou ja, we hebben toen gesproken in de wedstrijd. Ik kreeg een nationale ploeg, jij voor TVM. Jij wist dat ik wel snel was, dus jij, had, uh, ja, jij zou me helpen bij eventueel sprint. En uh, ja, jij, jij zou dan uh, zelf in die finale proberen te ontsnappen. En daar zou ik dan uh, het afstoppingswerk bij doen of jou uh, daarbij helpen. En uh, ja, ik won die, uh, ik kon die uh, etappe, kloppen zabel. Dus dat was voor mij een groot succes en daardoor ook een stap kunnen maken aan de beroepsrenners. En uh, vanaf toen eigenlijk uh, hebben we jarenlang uh, samen de ploeg gereden. Ja, nou, daar wil ik je hartstikke voor danken. Zeker dat uh, mijn momentje op dat moment, maar ook zeker uh, alle kilometers die je van mij op kop hebt gereden. Alle renners, uh, kopgroepen die je hebt teruggepakt. Zodat ik weer uh, kon sprinten. Ja, die, uh, jij hebt vele kilometers op kop gereden. Ik wat kilometers minder. Uh, ja, een sprinter uh, rijdt niet graag op kop. En dat is ook niet zijn... Uh, zijn sterkste punt, maar mij was wat het mijn belangrijkste de laatste 200 meter. In ieder geval, Bart, eh, nogmaals bedankt Bart en het gaat je goed. Jeroen, blij levens. Bart, het gaat je goed, zegt hij. Uh, wat is je reactie? Ja, heel leuk om te horen. En uh, inderdaad, het moment wat, wat hij dan noemt, uh, ja dat is leuk. Dan ga je even helemaal terug in de tijd, maar dat is voor mij nog best wel eens een redelijk wat heldere momenten uh, uh, terug. Ik, ik kende hem inderdaad. Ik wist dat hij heel rap was. Ja, ik zat ook in die kopgroep. Maar ja, dan is het een kwestie van, ja, ik kan proberen weg te komen. En als dat niet lukt, ja, dan, dan help ik jou. Ik bedoel, er is toch een Nederlander die wint. Ja. En uh, nou, later komt hij bij je in de ploeg. Dus uh, ja, daar hebben we hele mooie, mooie momenten aan. Het was ook ja, een jaar ervoor als mijn moment. Want toen werd ik derde in het eindklassement... En, uh, ja, toen werd ik daardoor ook prof. Dus wat dat betreft ja. heeft het allebei al een soort zelfde opstapje gehad. Nou ja, je hebt hem, je hebt hem geholpen blijkbaar ja. aan een profcontract. Ja, in, indirect, dat, indirect. indirect wel. Ja. Ja. Kijk dat hij als amateur toen nog, Erik Sabel, die toen al een, een, een bekende naam bij de pros was, klopt. Ja, dat gingen de belletjes natuurlijk bij Kees Priem van TVM ook wel rinkelen. Van ja, die moeten we erbij hebben als printer. En heel gelukkig hebben ze dat gedaan, want het heeft voor vele succes gezorgd. Ja, we hebben nog een opmerkelijk fragmentje en dat gaat ook over jou. Voskamp en Hebner trekt zich in het wiel. Dan hangen ze tegen elkaar. Dit lijkt niet de goede... Nou, hier gaat de jury beslissen. Voskamp gaat als eerste over de lijn. Dat sowieso. Allebei gedisqualificeerd. Traversoni wint de etappe. Ongelooflijk. Dat moet je maar opkomen hoor. Ja, dat was het fragmentje waar we het al eerder ja, over gehad hebben. Ging, dat hangt tegen die Duitsers, ja, Dus, hè? Ja, dus ja, ik kon ja. niet sprinten. Nee, we nee. kunnen wel de link naar Jeroen maken. Jeroen ja, kon ja. het wel. Ja. Dus vandaar dat ik meestal op kop rijd. En uh, als ik dan moet sprinten, ja, dan krijg je rare tafereel Dat Jeroen, hebben we gezien. Hij had ook uh, echt, echt van die en sprinters gehoord. benen. De ja, dat was, een, een, was echt een sprintbommetje Jeroen. inderdaad. Hij, uh, hij was inderdaad niet van het hart op kop rijden. Dus later is hij later wel wat beter gaan doen. Maar hij kon dus echt 200 meter ontploffen. Hij was gewoon echt snel... Echt een sprinter, gewoon klein, gezet, uh, fel, uh, heel fel mannetje was het. Dus, uh, ja, echt een Veranderen die mannen in de loop van het ouder worden of blijven ja. ze zo? Wat, wat jij hier komt nog ja, Hij is tijd. niet gegroeid. Nee, dus, nee, dus, uh, nee, dat lukt niet meer. Dat, ja. dat, dat, op hij is dat... slanker misschien nu. Nou, weet ik niet. Nee. Denk, nou ja, qua nou. kilo qua het zelden zijn. Maar er zullen oh. wat spieren weggegaan zijn. Er zal, ja. en bij mij ook wat, wat anders voor teruggekomen zijn op een bepaalde leeftijd. Ja, uh, hij, was, hij was echt heel gedreven. En uh, als dan een dag voor een belangrijke wedstrijd was... ik lag ook geregeld bij hem op de kamer... dan was hij ook echt helemaal gefocust. En uh, was hij met zijn kop ook helemaal afwezig. En dan, dan moest het dan ook gebeuren. Dus uh, hij was echt wel een op- uh, ja, en top sportman op dat ja. gebied. Hij wist precies waar hij goed moest zijn. En daar was hij er ook. Corvos, uh, goedemiddag. Meneer Vos, gisteren 65 geworden, dus thuis in Hoofdvliet. Ja, ik zeg dus thuis, maar u hebt heel veel jaren achter op de motor. De mooiste foto's gemaakt natuurlijk in de Tour de France. Jazeker. Uh, 35 Tour de France, 33 op de motor. Ongelooflijk. En ik vind het nu een beetje welletjes. Ja, en uh, ook niet, Wat ik vroeg Bart uh, Voskamp aan het begin uh, van dit uur: toch heimwee als het weer begint? Wat voelt nou, de fotograaf dan? Ik, ik, ik zit er niet meer tussen, maar nee. uh, ik ben nu. Uh, van mijn bureau. Ik krijg per dag van de drie fotografen die ik naar de Tour de France stuur ongeveer 500 foto's uh, op mijn scherm te zien. En daar maak ik een keuze uit. Ja, en wat is de keuze, de keuze geworden, voor zover dat al uh, kan worden beantwoord van de etappe van gisteren? Ja, van partij Johnny Hogeland, hoe zielig ik het ook vind. Maar... Ja, valpartijen horen er allemaal bij het wielrennen. Mm. En dat is eigenlijk de limit wat ik, wat ik fotografeer. Ik, ik, ik ben niet zo echt een paparazzi fotograaf. Echt een fotograaf van de demarages mm. eh, en van de winnende eindsprint. Maar ja, ja. een valpartij hoort er ook bij. Ja. Is het lastiger geworden in de loop van de jaren... om op die motor de foto's te kunnen maken die je wilt maken? Oh ja, uh, wat je wilt, dat, dat gaat helemaal niet. Je moet zo gelukkig zijn dat je ja uh, op het juiste moment en rijdt en rijden voor je mag niet terug uh, er rijden 16 fotografen en ja het wordt steeds moeilijker ja het wordt steeds lastiger was dat ook een reden om te zeggen ik hou hem mee op nee leeftijd uh, ik kan toch echt de competitie niet meer aan met een fotograaf die de helft jonger is ja en het is echt een tough job uh, om op zijn motor te zitten het is niet alleen te maken van de foto's maar je moet je ook nog een keer afwerken, doorzenden naar de verschillende klanten, kranten, magazines en alles. En dat is een hoog werk. Ja. Wat zet je dan de hele etappe op die motor of kies je bepaalde momenten uit? Nou, in het begin, uh, toen er nog maar zeven fotografen op de motor zaten, uh, reden we de hele koers. En uh, ja. Later kwamen er een aantal bij, het werd ineens twaalf. En dan ja, gingen we wel eens even met z'n allen. Op één, die dan alles in de gaten hield, een lekker kopje koffie drinken onderweg. En dan wachten we hmm. tot Dennis eraan kwamen. Maar dat was dan meestal in het begin van de koers. Ja, ja, ja. Is het, wel, is, is het nog wel haalbaar financieel voor een, uh, voor een Nederlands dagblad om, om zo'n uh, fotograaf mee te sturen? Nee. Dat lukt niet meer, hè? Nee, nee, nee. Alleen één fotograaf, dat, dat lukt niet. Uh, zoals je op de televisie ook niet met één cameraman kan coveren. Uh, ik weet niet hoeveel camera's er draaien hmm. per dag. En moet je eigenlijk ook met, met een aantal fotografen zijn. En nou, de veiligheid voor mij is dat ik er één op de motor heb, één bij de finish en één verder achter. Eh, want als er een, een, een massasprint is en al die renners komen over de streep, dan is het voor de fotograaf die aan de streep staat, niet eens te doen om nee. door al die renners naar, naar, naar de winnaar te lopen. Dus zo heb ik het een beetje ingedeeld. Ja, Cor, in 2010 ben je gestopt. Hoe, hoe stapt een fotograaf met zoveel tours achter zijn naam af? Hoe doe je dat? Niet met een traantje. Uh, ook niet met blijdschap. Maar het feit deed zich voor dat de tour in Rotterdam startte. En ze op een gegeven moment bijna langs mijn huis. Dat scheelde maar 150 meter kwamen. En ik denk, nou dan ga ik daar eens eventjes afstappen. En dat was best leuk, want uh, Hoogvliet is een deelgemeente ja. van de gemeente Rotterdam. Dus de hele gemeentebestuur stond klaar. Ik kreeg nog een onderscheiding. En dat ik de bekendste Hoogvlieter was. Nou, daar ja. moest ik het mee doen. En zo is dat gegaan. En nu, ja. nu, nu bekijk je de foto's van je collega's en maak je de keuze. Ja, maar Volgens. ik geef ze ook een opdracht. hoor. Want ik kijk ja. gewoon naar de televisie en als ik iets zie... dan geef ik gelijk een, een sms'je of een telefoontje van let daar even op. Oh ja. Want ik wil toch het beste van het allerbeste hebben. Begrijp ik. Cor, Cor dank je wel uh, voor dit kleine kijkje in de keuken van de Tourfotograaf. Ik wens je een mooie zondag. Aan Bart. Ja, Cor, de groetjes terug, hè? Nou, dank, je, je, heb, heb je wel eens een foto van Bart gemaakt, Cor? Nou, ik, nou, ik, ik, zal, ik, zal, ik zal zeggen, ik, ik dank Cor daar nog hartelijk voor. Ik, ik heb een hele mooie, toen ik gestopt was, een hele mooie DVD... of een, of een, of een, of een foto rondgekregen, gekregen, of hoe je het ook noemt. En daar kijk ik geregeld op terug. En er staan hele mooie foto's in waardoor al die herinneringen terugkomen. Dus ik denk nog heel vaak aan Cor. Nou, dat vind ik heel fijn. Leuk, hè? Ja. ja. Leuk om te horen. Dank, Cor Vos, en een mooie zondag. Goed. Dag. Dag. Bart, ja, een foto. Ik heb die foto dat jij met Hebner eh, daar op de streep aankomt. En Hebner dus zijn hoofd opzij legt. Eh, terwijl jullie in volle sprint zijn en uiteindelijk allebei worden gediskwalificeerd. Heb jij zo'n foto? Ja, ik heb, heb meerdere van, van dat soort foto's. Dankzij, dankzij, dankzij Cor natuurlijk. Had Cor deze ook gemaakt? Van ja, Heppner, ja, ja, Die oh, heeft okay. die ook allemaal gemaakt. En die heb ik allemaal uh, uit, uit meerdere hoeken, of uit, uit meerdere momenten staan ze erop. Dus je ziet echt dat, dat Hebner echt zijn wiel bijna dwars op de weg stuit. Dus die emotie die komt echt van die foto af. En, ja. Uh, ja, dat, ik, ik, ik, ik kijk nog liever dan naar de foto als naar de beelden. Die foto's die die ja weet ik niet. Ik vind het soms mooier om naar foto's te kijken als het volledige beeld. Ja. Het, het, het doel, een, een beeld laat niks meer. Of, of een, een, een nou ja, loop... de emotie lees je op de foto natuurlijk, die denk ik. Die, die lees je omdat op de foto, foto en, omdat je tijd hebt om naar die foto te kijken... en tijd om ja. je, je fantasie erbij te zetten... of in ieder geval je, je, je, je denken daarbij te zetten. En bij een film ben je continu bezig om die, om die film af te kijken... bij foto heb je tijd om erover na te denken. Ja. Merk jij dat uh, Cor in die tour rondrijden... om jou te fotograferen... of om, om natuurlijk op de best mogelijke manier hun werk te doen? Voor, voor hem uh, en Zie voor die fotograaf Ja, zeker. Want je hebt dagelijks met elkaar te maken... Die Fotograaf en ja. zeker als het, als het wat beter met je gaat of slecht met je gaat. We bedoel, ook als je tegen afstappen zit en je bent ziek en ze hebben de hele zielige, slechte plaatjes, uh, ja. hebben ze ook van je nodig. Ja, dan zwermen ze ook om je heen en nou, dan zie je ook gewoon dat is het werk wat zij doen. En, en wij als wielrenners deden ons werk. Ja, maar zeg je dat nou nuchter, anno 2013? Of was nee, je er nee, nee, toen ook nee, zo? Nee, over? was je heel erg mee bezig en, en, en ja, je komt die mensen en zo scoren ook. En zo zijn er meer, meerdere journalisten. Je kom je eigenlijk soms, soms hè, dat weet je ook. Je komt met elkaar dagelijks ja, altijd, tegen. Dus ja. je hebt ook wel een beetje een soort van band met elkaar en je. Je hebt, je hebt met elkaar in die wereld heb je van te leven. Dus dat, dat gedoogt elkaar ook uh, heel goed. Ja, uh, dus de foto van uh, Dijon heb je. En waar bewaar je dat spul allemaal? Nou ja, heb je een trofeeënkamer met nee, uh, herinneringen? Ik heb, ik ben, nee, ik heb echt niet een kamer... waar nee. al dat soort dingen eigenlijk uh, herinnert zich uh, heel weinig aan, aan mijn fietscarrière. Op Zolderen, waar ik mijn uh, werkplekje heb voor... Uh, nou ja, voor mijn werk, daar, daar staan nog een paar bekers. De rest heb ik weggegooid of, of weggegeven of zelfs weggegooid. Want ja, je hebt er op rent zoveel heen en sommige heb ik totaal geen waarde aan. Maar ja, een, een overwinning van iets of een bergklassement van iets... of een leidersstrui. De zitten zit allemaal netjes in een koffer ergens achter, ja. Ah. Het is niet dat ik dat allemaal uitstal als een soort corrivee. Nou ja, dat is uh, verleden tijd. En af en toe dan pluk je daar een keer iets uit en dan uh, denk je daarover na. Ja, want vandaag de dag doe jij de Tour de France uh, in analytische zin... bij de collega's van Radiotour op één... Moet je daar heel veel op voorbereiden? Of ja, kijk jij aan de hand van de beelden wel hoe het zich ontwikkelt? Ja, kijk, mijn inbreng is denk ik uh, wat gebeurt er in de koers. Kijk, iedereen kan natuurlijk via internet de, de, de verhalen eromheen vinden. Hoeveel hechtingen zijn er geweest? Uh, je... Um, is iemand ziek? Uh, wie gaat er wel en niet van start? Ja, dat zijn dingen die, ja. moet, die moet ik gewoon ook opzoeken en die, die neem ik mee. Maar ik denk dat de inbreng van mij is op het moment dat daar een, een, een kopgroep ontstaat... en er rijden twee niet mee en, uh, en de rest rijdt wel mee. Waarom rijden die twee niet mee? Uh, wat, wat zal de uitkomst zijn als een andere ploeg gaat rijden? Welke kansen ja. liggen er nog in de koers? Meer die, uh, die, ja, die hoeken bekijk ja. ik het. En al, al die renners hè, zijn er geloof ik 198 gisteren van start gegaan. Um, moet je daar dan biografietjes van hebben? Ja, sommige ken je natuurlijk. Sommige, ik weet niet hoeveel misschien. Nou, dat, dat, dat, dat van. wordt steeds moeilijker. Naarmate ja. dat je langer ah. gestopt bent. Ja. Er rijden nog, een, ik denk, een handvol rond waar ik nog mee gekoest ja. heb. Dus dat is altijd leuk. Jens daar, ja, Jens Voogd, uiteraard natuurlijk. Die, die... Maar die reed gisteren wel op kop weer. Hè? Ja, ja die reed wel op kop. En het, het, ja, dat is nog steeds het herkenbare beeld van hem. Hij is zo'n klein slingetje. Als hij ja. fietst, dan gaat ze fietsen altijd wat heen en weer. En hij is ook vrij heftig in zijn stem en gebaren. Nou, dat zag je gisteren weer terugkomen. Ja. Dus ja, dat is wel makkelijk dat je dat nog weet. En maar voor de rest moet ik het gewoon, gewoon echt wel opzoeken. Maar de koers blijft de koers en de systemen blijven wel de systemen. Ja, ja. Dus daar kan ik wel iets in zeg, mag zeggen. Ik, mag ik zeggen doping blijft doping? Of word je dan kriegel? Nee, ja, word ik wel een beetje kriegel. Maar op een gegeven moment ben je er ook klaar mee. En dan denk je van, ze zijn nu eigenlijk denk ik, heel goed bezig. Uh, iedereen straalt uit hoe ze het hebben willen. Uh, daar werkt iedereen keihard aan. Dus uh, ik vind dat een goede zaak. Ja, maar wordt er eerlijk gereden? Want dat blijft de hamvraag naar alles wat hier voor die Tour gebeurd is. Uh, dat, daar gaat niemand een antwoord op kunnen geven. Ik denk wel dat het er heel dichtbij zit en uh, dat er keihard aan wordt gewerkt om dat te doen. Uh, het, het net sluit zich wel behoorlijk om ook maar iets te kunnen doen. Uh, moreel gezien ja, heeft iedereen iets van: jongens, dit kan niet meer. Men spreekt, uh, uh, spreekt ja. elkaar erop aan. Dus. Ja, beter als dit gaat het gewoon niet worden. En als nou. ze die lijn gewoon handhaven en dat uitstralen... dan moeten we daar ook niet te veel meer over hebben. En dan nee? moeten we het echt meer over de koers nog nou hebben. Ja, Nog één dingetje dan. Kijk, Armstrong zegt, he, zeven keer Tour gewonnen... maar ik wil uit de boeken geschrapt. Maar er is nog geen nummer twee opgestaan die heeft gezegd... mag ik de overwinning dan claimen? Nee, nou, dat zegt misschien... Dus dat, dat zegt toch ook... Dat, dat, nou, alles ik denk dat he? dat heel veel zegt. En uh, het, het, het rapport van Zorgdrager heeft ook heel veel gezegd... En, nou, daar kunnen conclusies uit ontleend worden en daar moet mee een stap voorwaarts gemaakt worden in plaats van continu stap achteruit. Ja, als je deze tour nu kijkt, hè, de proloog was er niet zoals een hem tijdritje. En over drie weken hebben we een heel ander slot op de Champs-Élysées dan we gewend zijn. Maar is ja. dat het ongeveer wat we aan nieuwigheden te verwachten hebben? Ja, en voor de rest... Ja, dus het klinkt koers? heel cliché, de koers blijft gewoon wel de koers. En uh, dat zal op zich blijven. We zijn wel eens vaker natuurlijk uh, van Parijs... of een stuk van Frankrijk gestart, ergens anders. Ik ben ook wel eens in, uh, in Dublin uh, bijvoorbeeld gestart. Dus uh, ja, ja. dat is op zich geen nieuwigheid. En de bergen blijven de bergen. Dus maar er gebeurt altijd wat. Zoals gisteren rijdt er een bus zich vast. Er ja. zijn valpartijen. We hebben straks mooie kopgroepen. Maar wat we vooral een keer weer willen hebben... is dat er een keer een, een, een Nederlander op het hoogste staat. Want dat, dat missen we. Nou, absoluut. Al uw klachten, vragen, complimenten over de media... kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. En dit is de oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Met uh, Joost Koevoet. Ik heb een uh, klacht over de media en dan met name over de geluidskwaliteit. Dus er zit geen verschil in de geluidssterkte. Het is een verslag van, van een wedstrijd of, of een gesprek met iemand en de muziek. Om het goed te verstaan moet de radio dan telkens weer harder gezet worden bij het sprekende gedeelte. Ook de mobiel bellen. Rechtstreeks een uitzending moest uh, voor mij verboden worden. Dus net alsof ze met een kop in een zenke tuil zitten. Dank u. Ik heb een vraag: uh, kan die Sven Kokkerman uh, niet vervangen worden door iemand anders? Dat die man zit te jagen alsof die zegt: opschieten, opschieten, want ik moet de trein nog halen. Het is niet om aan te horen. Ik hoorde dat de heer Sven Kokkelman een vroeg televisieprogramma krijgt. En mijn vraag is, blijft hij wel zijn programma op Radio 1 van half tien tot half elf houden? Want dat doet hij echt goed. En veel mensen zouden dat niet willen missen. Zouden hem ook niet willen missen in dat programma. Dat was mijn vraag. Dank u. Nou, even doorgeven dat ik me dood erger aan die interviewer. die altijd en eeuwig de gasten veel te vroeg afkappen. Net als iemand antwoord wil gaan geven en het wordt interessant... dan moeten ze weer met een stomme vraag eroverheen komen... en dan gaat dat antwoord niet door. Ik hoop dat daar eens iets aan gedaan wordt. Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. Meneer Kokkelman, goedemiddag. Meneer Van vraag. goedemiddag. Sven Mobiel uh, geloof ik ook zelfs? Ja, ook nog, ja. Goedemiddag. Ja. Over. Dag Sven. Ja, kan die Sven niet vervangen worden is de vraag. En wat is daarop uw antwoord? <laughs> nou, voorlopig niet. Um, <laughs> nou ja, kijk, uh, er zijn mensen die het uh, leuk vinden die graag luisteren. Uh, en anderen die uh, er wat minder plezier aan beleven. Uh, dat kleeft een beetje aan me. Dat uh, weet je? Dat weet ik. Um, maar uh, iedereen heeft uh, zo zijn eigen stijl. En er is ook een reden waarom ik op deze manier interview. Overigens wil ik uh, ook wel even bijzeggen dat niet elk interview zo verloopt hoor. Uh, er zijn ook rustige, mooie gesprekken die ik op, uh, zeker op de radio doe. Ja. Uh, maar zeker met, uh, met politici en, en mensen met verantwoordelijkheid die media getraind zijn. En ook getraind zijn om geen antwoord te geven of vragen. Daar duik ik er wel eens bovenop in het belang van de luisteraar of ja, dus je doet het heel bewust, van. Al die mensen die erover klagen, die weten... die meneer Kokkelman doet dat niet per ongeluk. Die heeft daar goed over nagedacht. Daar heb ik over het algemeen goed over nagedacht, ja. En het is ook niet zo dat ik nou altijd met een scalpel of een mitrailleur sta, Echt niet. Maar uh, op het moment dat mensen geen antwoord geven op een relevante vraag... dan vraag ik wel door... En ik laat me uh, bij voorkeur uh, liever niet het bos insturen met onzin. Nee. He, he, heb jij het gevoel dat op Radio 1, zoals een van de bellers net zei, de, de, inderdaad de toon wat aan het verharden is? Of nou, verscherpt? Dat gevoel heb ik eigenlijk zelf niet. Um, wij maken een programma met wel vrij veel tempo. Maar dat wordt door heel veel luisteraars ook gewaardeerd als je naar de luistercijfers kijkt. We maken een goed scorend programma op die zender. Um, ja, daar moet, kan je van houden of kan je niet van houden. Uh, niemand heeft de verplichting om te luisteren, hoewel wij natuurlijk wel uh. proberen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maar uh, dat is op zichzelf een welbewuste keuze. Maar ik vind niet dat de toon over heel radio 1 verhard is, ja. eigenlijk. Uh, ik presenteer zelf op die zender in ieder geval tot het einde van het jaar, uh, en nu zeven jaar op radio 1. Uh, en ik geloof dat er een heel grote schakering aan verschillende interviewstijlen en presentatiestijlen is. En ik heb het eigenlijk al die jaar op dezelfde manier gedaan. Dus. Ja, dat het anders is dan sommige anderen het doen. Ja, oké, okay, daar ben ik het mee eens. Maar uh, daar is op zichzelf niks op tegen. En ik heb liever dat mensen het of heel goed vinden... of het er niet tegen kunnen... dan dat iedereen het wel aardig hmm. vindt. Nou, soms hebben, uh, omdat wij een wat oudere doelgroep hebben... mensen lastig uh, uh, of moeite om de snelheid uh, bij te benen. De snelheid van woorden, zal ik maar zeggen. Ja, dat is ja. toch niet... Ja, sommige voor sommige geldt dat blijkelijk, maar dat is toch ook niet uh, representatief... voor de reacties die we verder krijgen. Want er zijn ook heel veel mensen die het juist op uh, prijs stellen... Ja. die het heel erg leuk vinden als er wat gebeurt op die radio... Actie. dat het ook spannend is om naar ja. te luisteren. Ja. Zeker. Sven, en er was nog iemand die vroeg... Uh, ja, blijft die Sven wel op de radio? Nou, tot het einde van het jaar. Zei je, ja. ja. Maar dan? En dan uh, ga ik uh, samen met Eva Jinek elke dag om half negen... op Nederland twee een televisieprogramma ja. maken... En ook de indeling van Radio 1 gaat veranderen. Uh, er komen grotere blokken, dus programma's het duren niet meer een uur zoals nu het geval is op de, op de ochtend. Um, en dan is dat eigenlijk niet meer te combineren met, uh, met mijn televisiewerk. Omdat ik ook voor brandpunten uh, veel op pad moet en soms ook uh, de grens over. Um, en uh, dan is het uh, uh, helaas, helaas uh, niet ja. meer te combineren. Jammer, ja. ja. Ja Sven, maar niks is voor de eeuwigheid zullen we maar zeggen. Nee. Ik ben zeer verkrocht aan medium, dus dat doet mij wel pijn. Ja, begrijp ik. Nou, uh, het is niet anders. Dank voor je antwoorden. Ik uh, weet niet of je de luisteraar die klaagde... geheel tevreden hebt gesteld, maar dat hoeft ook niet. Nou, ik hoop dat ze begrijpen waarom ik het doe. Dat is al heel wat. Ja. Ik wens je een mooie zondag. Ik jou ook, over. Dank je wel. Tot veel. Dag. Sven Kokkerman van uh, de KRO Radio en Televisie natuurlijk. Bart Voskamp, ben je überhaupt een, een mediaconsument... Ja. ja. Wat pik je mee? Nou ja, ik, door, door mijn werk zit ik ook wel redelijk wat in de auto. En uh, ja, moet ik zeggen, niet, niet omdat ik hier zit... maar luister ik ook best veel naar Radio 1. En dat, dat is, ja. inderdaad, vroeger was dat meer wat sneller en wat, uh, wat ja. hipper... en wat muziekachtig. En nu luister ik ook wel graag naar gesprekken. Rustig aan, hè? Komt ja, uit. daarom. We nemen de tijd. Als u een vraag of opmerking heeft over radio, tv of klant, attentie. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Westtribune@omroepmax.nl. Voormalig wil Voormalig Bart Voskamp. Bart, uh, je bent de analist, hebben we al gezegd... voor NOS Langs de Lijn, uh, Radio Tour, moet ik zeggen. Uh, heb je dan nou nog opdrachten meegekregen? We... Want net werd je een beetje kriegel van doping. Dat je zegt, moeten we het daar weer over hebben? Is dat, nog, is dat nog een issue geweest in de aanloop naar die tour? voor de analistenverslaggevers? Nee, niet echt. Ik heb daar een gesprek over gehad met de NOS en uh, gewoon mijn, mijn ding over verteld. En uh, ja, kijk, ik ben analist met name over het uh, huidige wielrennen en wat er, uh, wat er op zo'n moment eigenlijk gebeurt. Dus uh, nee, dat, dat, staat, uh, dat staat me niet in de weg. Nee. Stop. Uh, jij bent, wat doe je vandaag de dag? Uh, ik werk. Uh, Behalve ja. dit werk? Ja, dit doe ik er eigenlijk bij. Ik werk, uh, ik werk bij Bierrace, dus ik zit in de, in de fietskleding. Cool. En uh, dan maken wij, uh, maken wij kleding voor, uh, voor bedrijven, voor fietsclubs, uh, voor vriendengroepen die allemaal uh, gelijkgestemd uh, de weg op willen met een, met een bepaald design. Ja, zit er in de tour nu, uh, zit jullie merk daar? Ja, de hoofd, dan jullie kleding. Nou ja, ik, kan, ik kan ja, inderdaad. De winnaar van de bergtrui. Die uh, is dat ook een... Die heeft gisteren het bergsprintje in onze kleding gevonden. Dus Euskatel oh, ja, uh, ja, ja, ja, Oh, want ja, ik denk die mannen die doen iets uh, aan wat, uh, wat lekker zit. Maar dat, dat worden het, ja, het zijn posters. Dus er wordt ja, heel goed over ja. nagedacht. Hè? Waar, waar moet een goed shirt en, en een goede broek aan voldoen? Ik denk het belangrijkste van een broek is dat het vooral een hele goede zeem is. Uh, de kwaliteit van de stof is belangrijk dat die comfortabel zit. Want je en... zit Godhandske dag op een fiets. Ja, die... je zit, je zit ogen, zes, ogen, zes ogen. uur op de fiets. En uh, nou goed, uh, nou, niet om hier een reclameprijs te maken voor mijn bedrijf, ook voor werk. Maar goed, wij, wij, wij innoveren, dus we denken wel ja. na van wat belangrijk is. Uh, bijvoorbeeld Tony Martin, die is wereldkampioen geworden in onze kleding. En ja. dat is wel belangrijk dat je... Maar dat wat zit er juiste... allemaal in die broek, behalve de wielrenner? Uh, ja, in die broek zit een hele goede zeem. Is zit, uh, zit een echte zeem? D, nee, niet oh. meer een zeem zoals vroeger. Dat je nog met broekenvet. Dat, uh, dat Nou ja, het begon met biefstuk. Dat heb ik gelukkig niet meer meegemaakt. Toen kwam er eigenlijk een zeem. Die, uh, dus echt een zeem waar je ja. de, de ramen mee deed. En een heel dun lapje erin. Nou is het eigenlijk een stukje, stukje schuim met, uh, uh, met, met een glad stofje ja. eroverheen. Dus dat hoef je ook niet meer met broekenvet in te smeren. Heel uh, comfortabel dus. Heel comfortabel. Ook geen onderbroek eronder. Zoals nog wel eens een keer wordt gedacht door mensen. Nee, gewoon met je blote kont lekker in die echt zeem. echt in die strakke broek. En als je een goede broek hebt, dan is dat heel comfortabel. Maar, maar training blijft toch wel het uh, belangrijkste. Oh ja, het zit Jawel, niet allemaal ja. heel strak of zo, dat je denkt van, wat laten we de bende? Ja, ik weet niet hoe jij geschapen bent, maar dat... Nee, uh... nou ja, maar wel dat je denkt van, zit dat niet te, te strak of zo? Maar nee, het is allemaal ja, dat is, echt... nee, belangrijk dat, dat je natuurlijk de goede pasvorm hebt en uh, ja. dat het goed gesneden zit. Dat ja. is net als bij gewone kleding. Ja. En, er, zijn en, er zijn ook pasmodellen voor. Oh ja. En dat wordt uitgetest natuurlijk. Dat eh, wordt allemaal uitgetest. Uh, dat doen we zelf natuurlijk ook. We werken ja. met, uh, bij, bij b race met oud-renners. Dus we, we, we testen ook wel de dingetjes. En hebben onze adviezen daar ook wel in. Dat ja, is ja. heel belangrijk. En een shirt, waar moet dat vooral aan? Een shirt voelen? moet vooral natuurlijk... Uh, aerodynamica is heel belangrijk. Dus wat de, de, de tendens van de laatste, laatste tijd eigenlijk ziet... is dat de shirt vooral heel strak moet zitten. Je moet nagaan als een renner uh, dus de eindsprint moet winnen... en hij komt met 65, soms 70... komt hij vanuit het peloton in één keer vol in de wind. En dan kun je nagaan dat dat heeft een enorme ja. uh, luchtweerstand geeft. Dat, dus die stof moet strak zitten. En moet nog een keer de, de, de structuur hebben om die lucht snel, uh, snel af, te, af te geleiden. Aan de andere kant moet die als je een berg op rijdt moet die ook wel ventilerend genoeg zijn. Dus je hebt met verschillende eigenschappen te maken. Uh, ja. Voor dezelfde persoon. Ja, Dus kleding kan snelheid bevorderen begrijp ik. Absoluut. Omhoog, ja, zeker, ja. ja, het kan ervoor ja. zorgen dat je niet te veel geremd ja. wordt met je, met je luchtweerstand. Ja, het ja. is een heel technisch verhaal. Er zijn windtunnels voor. En het, nou, het, is ja. soms, het is soms heel vreemd. De ene stof doet het goed bij 40 km per uur, en de andere bij 60 en dat wordt, dat wordt allemaal getest. En, en nu is, zie je in zo'n peloton uh, dat ze er allemaal over nadenken... en dat er een soort van eenheid daarin uh, optreedt? Hmm, ja, zeker. Als je er gewoon naar de toevallig gisteravond... Na, naar uh, de tour uh, die in Leiden werd verreden... en je ziet dan de renners op een fietsen met een wapperend shirt... En een, en, een, en een rugnummer opgespeeld met vier spelden... dat ja. aan alle kanten wind pakt. Er werd toen totaal niet over nagedacht. Ja, daar zit je jarig zeventig. Ja, natuurlijk. precies. Maar goed, ja. uh, zo, zo begint uh, het ja. natuurlijk. En we zitten nu met mensen met een, met een strak... Uh, nou ja, de, de de, de stof is dan het is een, een percentage en waardoor die strak komt te zitten. De, de helmen zijn tegenwoordig dicht in een sprint om ook daar weer geen luchtweerstand te pakken. Dus zo ziet dat eruit. Goed. Nou, we gaan extra opletten. We kijken niet alleen naar de snelheden die de heren ontwikkelen en hoeveel voorsprong ze hebben, maar ook hoe ze eruit zien en uh, dat daar goed over nagedacht is. Dankjewel Bart dat je hier was, Bart Voskamp. De perstribune tot vandaag. Volgende week zit hier Marie-Carmen Oudendijk. Ik ben even weg. Wens je een mooie tijd. Hey, Spoelen even een heel klein stukje terug. Dat uh, ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Raymond sere -Ray met het NOS journaal. Veel mensen zijn dit jaar van plan om iets aan, niets aan veilige. Broep. Tomma. De Tribune is een programma van Max dit soort dagen ben ik heel blij dat ik een juridische opleiding heb mogen genieten. Want dan ga je anders naar teksten luisteren. Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. Als je toch zo massaal weet dat er misbruik wordt gemaakt van privégegevens. Dan moet je je toch heel ongemakkelijk gaan voelen. Met boeiende verhalen van gewone mensen. Dan wordt iets boven water gehaald. En dan zeggen ze, kijk ik heb hier een stuk hout. Uh, maar wat moet ik ermee? En vonkende meningen. Je kunt ook alles formuleren. Dit is gewoon een pure, ordinaire bezuinigingspaartregel. Maandag tot en met donderdag van 2 tot half 4 in Dit is de dag.